Goedemiddag, goedemorgen, goedennacht. Waar je ook bent, deze iPod, of wat is het, podcast-uitzending, is uh, ja, nu begonnen. De opnamedatum is uh, zaterdag uh, 24 oktober 2015. Het is een recente podcast... Voor iedereen die het maar horen wil, meisje. Voor iedereen die het maar horen wil. Geniet ze, zou ik ze zo zeggen. Ja, mensen, dat is een prachtig nummer. Sentinel met uh, het liedje Relax, relax, yeah. Oké, okay, prachtig nummer. En uh, ja, mensen, kijk, uh, het gaat uh, namelijk uh, zo. Dat ja, ik las net op internet dat uh, extreem geweld tegen asielzoekerscentra in Duitsland. Steeds heftiger wordt. Dat ga je hier ook krijgen. Ja. Maar ja, denken van eh, wat je wil, maar ik vind we halen de ellende alleen maar binnen. Want echt waar. Als jij duizenden euro's op zak hebt hè, en nog niet eens wil vechten, maar gaat vluchten als man, ben je gewoon een lafaard, maar goed. En lafaards hebben we hier in ons land niet nodig. Hm? De druiven plukken die niet van jou zijn. Nou goed, uh, hiermee sluit ik deze discussie af, mensen. En uh, vind je het niet leuk? Nou ja, dat is jouw shit, niet de mijne. Goed, we gaan eens even kijken voor een leuke muziekje. Misschien hier, oh, nee, wacht even hoor. Ja, ik heb zoveel joh, ik heb zoveel muziek, dat wil je niet weten man. Ja, er zit ook niets bij waarvan ik denk, ja dat wil ik horen weet je wel. En is dat ook niet, ja het is lastig want eerst had ik al een mappie. Hm. Nou ja, oké. Okay. Uh, ik ga jullie nu een liedje laten horen um, Die is uh, van uh, Poeh, ja, zeg je maar wat jongens hey. Dat wordt heel moeilijk Back to Ocean Een, een of andere band ofzo Oké, okay. hoe komt hij? Ventate Red Magic, dit is Back to Ocean. Weet je, weet Een prachtig nummer, hè? Red Magic met Back to Ocean. Oké, okay, mensen, dat was hier alweer, weer, hè? Ja, mensen, uh, jullie weten, ik, uh, ik af en toe wel eens uh, een beetje, ja, hoe zou ik zo zeggen, een beetje even recht voor z'n raap, weet je wel. Maar ja, ik ga wat rustiger aan doen. Uh, ja, oké, okay, jullie hebben net... Uh, heb ik jullie net verteld hè, over dat extreemrechtse geweld in Duitsland nu? Ja, ik bedoel, dat ga je krijgen, hè, als je te makkelijk. Uh... Hm? Maar goed, ik heb het afgesloten. voor deze avond. En uh, ja, wat, wat zou ik zeggen? Wat, uh, de actualiteit en zo. <lacht> ja, ik weet het ook niet meer, weet je wel. Nou ja die jullie weten hebben we hebben dan niet gehaald hè, met uh, vorige week zaterdag of zo om met de uh, Europese voetbal Europese kampioenschappen mee te mogen doen het is maar de vraag of we dan nog Europese kampioen worden dat, uh, die kans natuurlijk ook wel heel, heel, heel klein dan en uh, ja dat is nu verkeken zoals jullie weten en, uh, weet je, het kan me eigenlijk niet veel schelen ook weet je wel Weet je, ze verdienen het gewoon niet. Weet je, die eikels. Ze verdienen het gewoon niet, zo. Laten we gewoon eerlijk wezen eens. Eh, uh, wa Ja. Oh, jongens. Oh, ja. Ja. Oh, ja. Ja. Ja, ja, jongens. Zat er geen... Uh... Keltische muziek of zo, dat vind ik ook wel eens leuk om te draaien. Wat heb je nou, romantische muziek, man? flikker op dan. Nee, dat moeten we niet hebben. Een muziek is ook wel leuk, maar dat gaat ook een beetje vervelen. Maar die end of the line van Nexus, daar wil ik wel een uitzonderingetje van maken. Daar komt die. Ja, mensen, Dat was Nexus met End of Line. Ja, leuk liedje. Maar uh, ik vind het alweer. Welletje zo. Het is een lang nummer, zeg Jezus, Mina nog om toe Ja, kijk. Uh, ja, het is. Uh, Oké, okay, dit is alweer opname nummer drie. En uh, ja, ik ben met een website bezig. Nou ja, is Aloha Radio eigenlijk, uh, ja, heb ik het, Radiola wil ik het nu gaan noemen, maar ja, het zit er uh, nog niet aan te komen, Aloha Radiola, kan ik ook wel zeggen, maar goed, beste mensen, ja, ik weet niet wat ik meer over de actualiteit moet zeggen, kijk, we kunnen niet steeds in herhalingen gaan vallen, hè? daar heb ik gewoon geen zin in, Hm? Dan wordt het zo'n, uh, elke keer hetzelfde, weet je wel. Maar, uh, ja goed, ik had graag een gast uh, gehad uh, willen hebben, maar die heb ik helaas op dit moment niet voor handen. Nee, dus uh, ook, ook gezien het tijdstip niet, dus, ja. Oké, okay. nou mensen, ik ga nog één liedje draaien en dan... Uh, dan stop ik er maar mee. Dan. Uh, vind ik het wel welletjes zo. Ik wil eens even kijken. Wat we nog meer. Uh, in petto hebben Nou, uh, we hebben heel veel hoor. Ja, jongens. We hebben ook. Ja, eens even kijken. in het Mappie. Hé? Ja, jullie lieve mensen. Kijk. Kijk uh, chill, eens. Chill country. Wat wil je horen? Adult. Misschien is uh, adult only. Oh jee. Adult only. Beatrude. Je komt hier, lieve mensen. Yeah. Voor jou. Speciaal voor jou. Ja. Ja mensen. prachtig nummer was dat hè? Adult Only met een Beatruud. Ja, mooi. Ja, Oké okay, mensen, dit was het. Bedankt voor het luisteren. Ja, ik had niet veel inspiratie meer. Om wat te vertellen, of weet ik. ik Ik weet het gewoon even niet meer, weet je. Ja, ik heb een tijdje niks uh, laten horen aan jullie. Maar goed, dit was uh, uh, de, de audio. Uh, uh, hoe noem ze dat ook weer? Huh? Nummer drie. Ja? En uh, goed, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast uitzending aan het begin. ...van de volgende week. Oké, okay, dat is week nummer... Even kijken hoor, deze week is nummer 43. En ik ben DJ Jaap voor Aloha Radio. En Aloha Radio gaat veranderen in... Uh, uh, ...Radiola. Ken okay, je Radiola? Ja, Radiola. Ja, oké. Okay. Het schijnt ook een een of ander Amerikaans merk te zijn... ...van het een of andere product... Maar goed, het kan wel wezen, wij heten gewoon radio, We draaien uitsluitend vrije muziek. En we lullen over van alles en nog wat. Maar ja, ik zoek iemand om lekker mee te babbelen. Hè, tijdens deze uitzending. Of uh, ja, oké. Okay. Oké okay, mensen, tot ziens. En uh, ik zou zeggen, maak wat uh, van je leven. Maak het jezelf gemakkelijk. Geniet van het leven. Doe net als ik. Heb, heb lak aan de hele wereld. Maar dan zeg ik ook nog, wel, nog eens een keer even erbij. Uh, ja, oké. Okay. Hier is Olga Scotland met motorbike. Tot de volgende keer.